11 uur. Levi van Eck met het NOS-journaal. De gemeente Amsterdam neemt maatregelen om te voorkomen dat tijdens de Canal Parade zwakke kademuren instorten. 700 meter kade wordt afgesloten. De gemeente is bang dat er ongelukken gebeuren doordat slechte stukken kade instorten onder het gewicht van de menigte. Op de Middellandse Zee voor de Libische kust is een schip met migranten gekapseist. De VN-vluchtelingenorganisatie en de Libische kustwacht vrezen dat er 150 mensen zijn verdronken. De meeste slachtoffers zouden migranten uit Eritrea zijn. In de Verenigde Staten worden over een aantal maanden weer gevangenen uit federale dodencellen geëxecuteerd. Dat is sinds 2003 niet meer voorgekomen. Minister Barr van Justitie heeft vijf executies aangekondigd en zegt dat het recht zijn loop moet hebben. In een kampeerboerderij in Leusden zijn 36 mensen door de hitte bevangen, vooral kinderen. Zij komen uit Rijnsburg en zijn in Leusden op zomerkamp. De groep werd naar het calamiteitenziekenhuis in Utrecht gebracht. De meesten mochten in de loop van de avond weer naar huis. Op de tweede maasvlakte bij Rotterdam werden tientallen mensen door de hitte onwel. De veiligheidsregio riep extra ambulances op om mensen te helpen. De meesten hadden uitdrogingsverschijnselen. De cellist Anner Belsma is in Amsterdam overleden. Hij stond bekend als een van de beste cellisten ter wereld. In 2006 gaf hij zijn laatste concert. Door een progressieve spierziekte kon hij niet meer optreden. Belsma was 85. FC Utrecht is in het Europese seizoen begonnen met een gelijkspel tegen Zrinski Mostar. In de tweede voorronde van de Europa League werd het in de Galgenwaard 1-1. Voor Utrecht scoorde Kerk. De andere wedstrijden in de tweede voorronde... AZ tegen BK Hekken uit Zweden eindigden in 0-0. Donderdag zijn de returns. Het weer in het uiterste zuiden mogelijk een onweersbui. Vannacht wordt het niet kouder dan zo'n 22 graden. Morgen weer erg warm, 32 tot 39 graden. In het weekend neemt de hitte wat af en zijn er meer buien. Dit was het NOS Journaal. Elkaar voor laten gaan in het verkeer...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 Pissel Radio Show 1343 hier op CVM Zandvoort. We gaan uh, nog een uurtje age muziek uh, voor je draaien. Het eerste werkje komt van Cornel Kinderknecht. En, uh, deze meneer die heeft wel meer albums gemaakt. En is een goede bekende in dit programma, Peezel Radio. Um, het, dit nieuwe album, geheel op piano, heet Into Stillness. Nou, dat is ook gelijk te horen in de eerste vier minuten, dat hij het rustig aandoet. En daarna heel veel andere werkjes. De nieuwe werkjes raken wat op. Het uh, begint een beetje vakantie te worden, maar we hebben natuurlijk uh, genoeg, genoeg oude werkjes. Waaronder uh, ja, uh, het tweede werkje van uh, James Asher, pak hem maar even bij. Tigers of the Rye. Het is wat, uh, wat swingende werkjes. Zoals ook in het uh, vorige uur het een en het ander te horen was. En uh, ja, dat is toch wel weer lekker om dat terug te horen. Goed, pieshoradio.info. Daar vind je meer informatie. En dit programma non-stop twee uur achter elkaar door. En nog vele andere zaken. Veel luisterplezier.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 Hi, this is guitarist Carl Weingart. Thank you for listening to and supporting Peaceful Radio. Wait, wait, wait,